TROS show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Drie minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Voor een klein half uurtje is Arik Storm onze chef boeken en hij heeft echt... Een <laughs> het waren vol meegenomen. Het gaat om drie boeken. Oh. Zou ik die eerst even noemen? Dat ja, ik straks maar. ga doen. Uh, welk boek moet je hebben over de Gouden Eeuw? Ja. Hè, dat is nu die televisieserie ja, ja. en er komen allemaal publicaties. Dat is volgens mij Maarten Prak, Gouden Eeuw, het raadsel van de Republiek. Dat ga ik straks uitleggen waarom. Er is een nieuwe vertaling van een van de beste schrijvers van de 20 e eeuw. Uh, mevrouw Dalloway, Dat is niet de schrijfster, dat is de titel van het boek. Uh, Virginia Woolf. Dat ga ik bespreken. En er is een nieuw boek over Willem Brakman. Uh, een paar jaar geleden overleden. Uh, het Binnenste Buiten: en leven van Willem Brakman? Allemaal stukken over Brakman, interview met Brakman. Oh. En een soort voorpublicatie, als je dat zo voorzichtig zou kunnen noemen. van zijn nagelaten, al dan niet voltooide roman. Nou, hoe dat precies zit, ga ik straks okay. ook uitleggen. Okay, maar dan is er veel malaise in de boekenwereld. want het schreeuwde ons van diverse voorpagina's uh, af. Ja, grote stukken in de krant. Het ja, gaat helemaal. Vers voor keert. de pers was uh, erbij de, de pers. Dat is. Uh, Traditioneel gezien, elk jaar, of twee keer per jaar is dat, dan wordt de, de boekhandel en de pers wordt voorbereid op de nieuwe boeken die gaan komen. He, het aanbod wordt getoond van wat er straks te zien zal zijn. De stemming is somber. Het is crisis. Ja. Uh, ik heb hier de NRC voor me liggen van gisteren: NRC Handelsblad. Is de uitgeverij in 2015 nog nodig? Het papieren boek verdwijnt, is de, is de teneur. En uh, ja. Ja, je kunt zeggen dat is helemaal niet erg. Hè, want, uh, ik mag het hopen niet gehad. dat het gebeurt. Uh, ik mag dat. Nou ja, het boek dat verkocht wordt. Het enige boek dat je in de winkel al kunt krijgen tegenwoordig, geloof ik. Als je, als je een boekbank al binnenloopt. Nou, dat is dus, natuurlijk uh, niet waar eigenlijk. Nou, het is niet helemaal overdrijft. E.L. E. James, 50 Tinte Grijs. Uh, dat is, uh, Jij ik, hebt ik, een ik, heb... getekend, uh, gesigneerd exemplaar voor je. Ja, dat kregen wij thuis van de uitgever opgestuurd. Dat is waar. Oh. Ja, uh, ja. ja. Mevrouw James, ik zou het op eBay zetten. ook een Kusje, dat is volgens mij kusje, betekent dat? Dat denk ook ik kusje. ook, ja. Ja, ja, ja, we zullen je wel nou, meer uitleggen. oké. Nou, nou, ja. okay. ja, ja, ik, ik ben begonnen, want ik dacht, we hadden het uh, in het jaaroverzicht er ook even over. En toen... Uh, werd er getwitterd en die had gelijk. Jan de Hoop van de, van de, tros, nee, van de, van de RTL Nieuws. Jan de Hoop, die twitterde... ze, ze doen heel snobistisch over 50-20-ijs... terwijl geen van die mensen daar heeft gelezen. He, grote woorden, maar uh, lees het eerst maar eens even. He, mm. Heeft hij eigenlijk wel gelijk. En ik hield toen trouwens braaf mijn mond... want ik doe nooit uitspraken over Maar je boeken, hebt het dat ondertussen gelezen? gelezen. Ik zit het, ik het te, lezen. Ik ja. te lezen, want het zijn drie boeken. Ik ben op dat ze de tachtig. Er is nog geen seks ge geboord. Ja, ja, dus, even gewild uh, hebben, hè? Voorspel. Ja, Oké, okay, dus het is bijna literatuur, zou je kunnen zeggen. Een ja. <laughs> heel lange aanloop. Je weet niet wat je leest. Ik zal het begin even voorlezen. Ja. Ik zucht. Totaal gefrustreerd kijk ik naar mezelf in de spiegel. Ik haat mijn haar. Het wil gewoon niet zitten. En ik haat Catherine Kavenich ook, omdat ze zo nodig ziek moest zijn. Ik word gewoon aan deze beproeving onderworpen. Ik zou voor mijn laatste tentamens moeten studeren... die volgende week al zijn. In plaats daarvan probeer ik nu mijn haar in bedwang te krijgen... Ik moet niet met dat haar gaan slapen. Ik moet niet met dat haar gaan slapen. Twee keer en dan ook cursief. Terwijl ik deze mantra herhaal, probeer ik het nog één keer... met een borstel te fatsoeneren. Ik rol geërgerd met mijn ogen. Nou ja, enzovoort. Ja, het is, de stijl is toch... Hoe gaan we dit beleefd zeggen? Krakkemikkig, uh, uh, zou ik zeggen. Vakwerk. vakwerk. vakwerk. vakwerk. Nou, de mening lopen hieruit. En, <lacht> <lacht> ik rol geërgerd met mijn ogen uh, voor de spiegel staande naar je haar kijken. Het blijft zo. Het wordt niet beter dan dit. Okay. Uh, tenminste, niet in die 80 die ik heb gelezen. Uh, het meisje uh, wordt, uh, gaat uh, als plaatsvervangend interviewer naar een rijke zakenman... en raakt meteen verliefd op die man. En dat is ook niet zo gek, want die man ziet er geweldig uit okay. En die is multi multimiljonair. Ja. Ja, Stel, is... Ik zou zelfs verliefd op die man worden, bij wijze nee, van spreken. Het leven, ja, ja, zo Nou, goed. Uh, we, we, we komen er misschien nog op terug, okay, Nou, dat, dat zou... denk ik niet. Want we hebben uh, heel veel te doen vandaag, niet vandaag, niet vandaag. Oh. Ik ga rustig aan. Maar dit gaat nog jaren door. Misschien dit soort uh, oh. wil je nog iets weten over de crisis? Heb je, nou, nog, heb iets? je er nog iets over te melden? De oplossing, ja, nee, nee, maar goed daar uh, nou ja, via terecht dat uh, die sombere toon of zeg je nou? Ik denk dat er dat de boekhandel aan het veranderen is, dat er, dat er een ander soort boekhandel gaat ontstaan. Uh, je hebt nu de opkomst. De boekhandelaren wijten het een beetje aan digitalisering... de opkomst van het e book Dat zou de crisis veroorzaken. Maar nu, als je een boekhandel binnenloopt... en dan spreek ik niet over de goede boekhandels. Die zijn er ook nog. Maar he, gewoon de gemiddelde boekhandel... dan word je als in een trechter naar de bestsellertafel gevoerd. Mm. Daar liggen de 10, 15, 20 boeken die je moet kopen. Het assortiment is verschaald. He, het het wordt, uh, wordt kleiner. Bovendien word ik doodgegaard met literaire thrillers. Ik wil geen literaire thrillers. Terwijl ik ben de echte lezer die ze moeten hebben. Want ik krijg niet alleen boeken... Omdat ik koop ook elke week nog één, twee boeken. Dus, mij moeten ze in die winkel hebben. En ik wil dat daar, als ik om Vestijk vraag, dat daar Vestijk te krijgen is. Hè? Uh, ja, en als ik Vestijk koop, koop ik ook nog iets anders. Dus je moet een beetje de. de ik meer denk de... dat je meer diversiteit krijgt. Want er zijn natuurlijk zeker nog boekhandels. die Vestijk wel gewoon principieel op de plank hebben staan. En die leggen GL James goede misschien ja, ja, ja, uh, ergens ja. achterin, maar ja. uh, zeker niet vooraan. Ja. Dus ik denk dat je, dat je steeds meer vers, verschillende soorten boekhandels uh, krijgt. Dat is ja. nu wel zo, maar ik denk dat dat proces nog verder. Nou ja, en dat je de echte les moet gaan aanspreken, dan heb je overlevingskansen. En dan doet de Arco en de Bruna, en hoe al die winkels die doen, dan maar de E.L. De e. James en de vliegtuigenboekhandels. Uh, hoe heet het? De Ik had het er net even met Robert uh, ook over. Je ziet hetzelfde. Daar is de muziekindustrie, die is een paar jaar daarvoor uh, City. Nou ja, dan, dan, dan komt Robert straks over een ander onderwerp te spreken. Robert ja? uh, die gaat ons dadelijk uh, bijpraten over David nou, Bogie. Hij vertelde, en, tenminste, je moet maar zeggen of het wel of niet zo is... Uh, de, de cd-verkoop kukelt helemaal in elkaar. Ja. Dat is al jaren het geval, die is, die is bijna weg. Wat mensen kopen, dat is vinyl. Mooie langspeelplaten. Oh, Daar dus, komen de echte liefhebbers, die stijgt. Dat is ook wel zo, ja. maar dat uh, gaat wel om beperkte aantallen, hoor. Komen we dadelijk allemaal okay, terug? Ja, goed. <lacht> <Wij spullen lacht> maar neem je toch maar even over, mee, Inmiddels over twintig <lacht> ja. minuten. Goed, kwart voor elf, een uitgebreid gesprek over caseboeken Boeken... met de biografe Danielle Hooghiemstra. En zometeen aandacht voor het verdwijnen van een succesformule op het station. Goed, maar nu eerst de terugkeer Gewoon een doodordinaire wutter. Hmm. Het werd na een stilte van bijna, hij werd na een stilte van bijna tien jaar al doodverklaard. Zou aan verschrikkelijke ziektes leiden, leven als een kluizenaar. De meest wilde verhalen deden de ronde. Maar afgelopen dinsdag bracht David Bowie op de dag dat hij 66 werd... doodleuk een nieuwe single uit. In het nummer Where Are We Now blikt de zanger somber terug... op de periode in de jaren 70 dat hij in Berlijn woonde. En daar zal het niet bij blijven, want in maart zal deze... Van de popmuziek zelfs een nieuw album uitbrengen. getiteld The Next Day. Bowie, we kennen hem allemaal. brak door in 1969 met Space Oddity. scoorde daarna wereldhits met Ziggy, Stardust, Fame, Heroes en Let's Dance. Over The Return of the Thin White Duke gaan we praten met muziekjournalist Robert Haasma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zelfs zijn biograaf Paul Trinka zei in 2011. Bowie is met pensioen. En het zou echt een wonder zijn als hij ooit nog wat zou maken. Uh, ja, hij heeft ons allemaal op een grandioze manier voor de gek gehouden. Ja, dat is misschien wat het meest bijzondere aan het hele verhaal. Dat uh, werkelijk niemand uh, wist dat hij een album aan het opnemen was. Uh, en ja, dat, dat is een mirakel in het uh, huidige internettijdperk... waarbij ja. werkelijk niets uh, geheim uh, blijft en alles op straat ligt. Is, is, uh, is het ook duidelijk waar dat opgenomen is? Want dat kan bijna alleen maar in uh, rustige huiskameromgeving. Uh, nou, het schijnt, het de, de eerste berichten, dat de, de, de grootste deel van de sessies... Uh, hebben plaatsgevonden in New York... In een, in een heuse studio. Ja. ja, dat kan oh. bijna niet anders. Nee. Maar kennelijk heeft hij dat met een heel klein groepje mensen gedaan. Uh, Tony Visconti, een, een producer waar hij in de jaren zeventig ook al veel mee gewerkt heeft. Uh, en een aantal muzikanten, maar dat clubje is heel klein geweest. En hij heeft ja, het op de een of andere manier voor elkaar gekregen dat daar niets van uitgelekt is. Want wanneer verdween hij van de Radar? Dat is toch ook al heeft een uh, tijd geleden? Uh, uh, uh, uh, ja, een, een kleine tien jaar geleden. 2004 of zo, Ja, toch? 2004 uh, heeft hij zijn laatste optredens gedaan. Hartproblemen. Ja, dat was een wat, wat, wat moeizaam verlopen tournee. Hij kreeg wat uh, fysieke problemen. Hij heeft overigens daarna nog wel wat uh, gastoptredens gedaan. Hij heeft uh, een keertje met, uh, met de gitarist van, uh, van Pink Floyd... Uh, en op het podium gaan staan om, om, om een liedje te zingen. Maar dat waren allemaal hele korte, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen... speldeprikjes. Uh, maar, maar echt een terugkeer uh, heeft hij altijd uitgesproken. Wat vind je van het nieuwe nummer? Nou, ik moet bekennen dat ik een beetje schrok. Uh, ik bedoel, het, het zou misschien hopen. Bowie-fans pijn doen, als ik dat zeg. Maar nee, kijk, we hebben hem natuurlijk tien jaar niet echt gehoord. En in die tien jaar uh, kan er veel uh, gebeuren met een stem. Uh, hoe, uh, je hoort een beetje in zijn stem, wat je nu ook een beetje bij Paul McCartney begint uh, te uh, horen. Wat, wat onzekerheid. Ah. Maar bij Moet McCartney... Moeten we niet even gewoon een stukje laten... laten ja, om, ja. Dan kunnen we het dadelijk even ja. over hebben. Ja. Dra draai mij even een stukje. Ja. Van hartstamafloud en mij zit hier val je er midden in hè? Ja, dus niet het begin. You never knew that, that I could do that. Just walk in the dead zitting <laughs> in the jungle. Ja. ja, misschien nog even dat refrein. Ja, die waar are we nou? Ja, ja, dat heb ik niet maar naar horen. Het gaat eindeloos door, hoor, dit. Ja, maar dat... <laughs> dat, dat where are Just walk in the dark. Ja, waar zijn we nu? Ja. Ja. Zeg het eens, Robert. Maar, maar schrok, je vond die stem zo tegenvallen. Nou ja, ja, ik schrok de eerste Ja, het is ook wel mooi. Maar toch, ja, je wordt toch opeens... herinnerd aan het feit dat zelfs Bowie toch sterfelijk is een ja. beetje. Ja. Ja. Arie, jij bent ook een Bowie-fan. Schrok jij ook? Ja, ik vind het prachtig. Ik was ten eerste waar? heel erg blij... Ja, ik weet dat er heel erg, gemengde, heel erg gemengd op gereageerd wordt. Zoals Robert... Die, he, veel, veel mensen vinden het helemaal niks. Mieke, mooi, kwetsbaar, breekbaar. Ik vind het prachtig en ik vind, het, ik vind die muziek prachtig. En ik was ontroerd. Ik ben ontroerd als ik het zie en als ik het hoor. En dat is misschien omdat ik al jarenlang fan ben... Maar ik ben. Kijk, ik, Maar het is ook een beetje een combinatie van factoren. Want het nadeel natuurlijk van de manier waarop dit soort nummers nu gelanceerd wordt. Dat is: het wordt niet om een plaatje uitgebracht. waarbij je thuis kunt zitten luisteren. maar het is een soort campagne. Dus je krijgt meteen die clip erbij. Dus de ja, enige manier om ja, naar het nummer te kunnen luisteren. En ik heb toch ook met een lichte verbijstering naar die clip zitten kijken. Want, dat wat dacht, zie je dan? Ja, een, een, een merkwaardig uh, uitgesneden hoofd van Bowie. met daarnaast een dame. waarvan ik aanneem dat het Björk is. Uh, ik vond iemand die er heel erg op lijkt... waarvan ik ook, toen ik het nummer voor het eerst hoorde... dacht van, wanneer gaat ze zingen? Maar dat gebeurt <laughs> dat niet, <ze> niet nee. <laughs> dus Maar dat zit ook van... zo'n popje geplakt, hè? Dat... Ja, dus die functie ja. van die dame die, die, die ontging me enigszins. Ja, het is een clip die je moet vergelijken als een hoop toeristen... die een foto laten maken in Volendam. Dat je je hoofd ja. zo in zo'n ja. zo decor steekt. Ja, en dus ik heb, ik heb met naar die clips... te kijken van, wat, wat is hier de gedachte? Het is, het is echt lelijk. Ja, en ik, ik, ik vond... Ik, ik, ik hou heel erg van Bowie, ik volg zijn carrière al decennia. En gaat het over Berlijn. Ja, nou ja goed. Daar, daarmee grijpt hij heel erg nadrukkelijk terug naar zijn Berlijnse periode eind jaren zeventig. En dat is natuurlijk ook opvallend, want Bowie was altijd iemand die uh, zich vastgreep op een, op een uiterlijk, of op een sound, of op een stijl. En die dan na twee, drie jaar uh, echt ruksigloos van zich afwierp. En dan de mensen, de producers, iedereen waarmee die werkte, die, die moest ook van het toneel verdwijnen. En dan vernieuwde die zich totaal. En dit is natuurlijk, hier uh, uh, breekt hij mee natuurlijk. Uh, hij, hij grijpt heel nadrukkelijk terug op, op een stuk verleden van hem. Ja, en waarom zou hij dat doen? Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, ja, of, of hij uh, uh, erkent gewoon dat dat toch een heel uh, succesvolle periode voor hem is geweest. Ook artistiek gezien. En grijpt daar toch op terug omdat je weet dat je daarmee toch een hoop fans weer bijhoudt. Ja, hij heeft gewoon niet zoveel nieuws meer te melden. Nee, dat kan natuurlijk ook dat heel kan goed. Natuurlijk ook. Je hebt onlangs nog twee mensen gesproken, ja. hè, die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van uh, Ziggy Stardust. Een Producer, Ken Scott en bassist Trevor Bolden. Ja. En wat, wat, hoe kijken zij terug op hun samenwerking met Bowie? Nou, een beetje met gemeente gevoelens. Ken Scott is producer, ja. waarmee hij onder meer het meeste werk Ziggy Stardust heeft opgenomen. En die hield zich nog enigszins op de vlakte. Omdat ze, die gesprekken vonden een half jaar geleden plaats. Die volgens mij nog de illusie had dat hij ook nog eens met Bowie zou. zou kunnen gaan werken, dus die wilde niet al te veel uh, uh, vervelende dingen zeggen. Uh, Trevor Boulder, de bassist, die had die illusie lang niet meer. Dus die was wat, uh, wat, uh, wat opener. Ja, die, die zei een beetje wat ik al net aangaf. Hè? Bowie, uh, in Bowie's uh, universum is maar één iemand belangrijk, dat is Bowie. En als hij een bepaald doel voor ogen heeft, hè, een tour, een plaat of een project of iets... dan zoekt hij daar de mensen bij, daar werkt hij heel intensief mee samen. Is die missie volbracht... Ja, dan worden die mensen opzij geschoven en dan, dan bekommert hij zich ook nooit meer om. Die Trevor Boulder heeft echt wanhopige pogingen gedaan om weer in contact met Bowie te komen. En dat is werkelijk op de meest huftige manier afgehouden. Terwijl ja, hij heeft daar jaren mee op het podium gestaan, in busjes gezeten, in kleedkamers rondgehangen. Maar is het over, dan is het over. Bizar. Nou ja, ik heb wel, wel een aantal meer zeg maar, zangers gesproken die, die het ver gebracht hebben. En, en dat kenmerkt... bij, dit, bij Dylan gaat het toch ook een beetje zo? Ja, het kenmerkt toch mensen die zeg maar, uh, uh, uh, uh, heel ver willen komen. Uh, die, die zijn ruksigloos als het om hun omge omgeving gaat. En, en die, uh, die willen zich niet laten ophouden door allerlei sentimenten. En uh, uh, uh, ook niet jegens mensen. Uh, overigens was het wel grappig dat ik sprak dus Ken Scott. Ja. En, en in dat interview vroeg ik hem uiteraard... Van hoe hij nou aankeek tegen dat merkwaardige pensioen. En hij zei van iets opmerkelijks. En ik vond het heel grappig. Zeg, Bowie is zo gewend om rollen te spelen... dat hij eigenlijk niet meer uit een rol kan stappen. Alles wat hij doet is, is een rol tegenwoordig. En hij speelt nu de rol van gepensioneerde popster. Zeg, maar dat gaat ooit vervelen, zeker als je een creatief mens bent. Dus nou, ik verwacht, zei Ken Scott, dat hij... Vroeg of laat gaan we weer terugkomt met een plaat. En, en hij is gewoon een het. hele jonge vrouw ook, of niet? Nou, een aantal wow. jaren jonger, ja, ja, ja. Zo jong en... toch? Nee, volgens mij... Huh? Ja, die een... Somalische mevrouw, hè? Ja. Imam abdul Majid. Volgens mij is die tien jaar jonger. Hij vrouw, is dat vrouw, nog dus dat... helemaal niet zo heel oud voor ons. 66? 66? Is, nee, maar, toch, uh, ja, voor een popzanger is dat misschien wel oud. Maar tegenwoordig, hè? dat is... Nee, maar... 56 ja, zal ik maar maar hij, heeft, hij heeft een behoorlijk woest leven gehad. Zeker in die Berlijnse periode, waar hij nu op heeft hij. Uh, legendarisch hoeveelheden kook gebruikt. En daar schijnt hij toch fysiek nog steeds wel uh, zo achtervolgd te worden. En het is gelukt. Ja, er is, is iemand <laughs> die eindeloos. Ik heb er ook nog mogen helpen om te kijken of we die stoel uh, recht leggen. Maar dit was in ieder geval het resultaat daarvan. Maar goed, dat is onze volgende gast, Odette Oost-Indië. Die zat hier ondertussen al aan tafel. Ja, mensen die de, niet naar de webcam kijken, die, die krijgen dat allemaal niet mee. Die denken wat horen we toch horen. Er is een tussen de Bowie fans. Die Misschien nee. ook wel een Bowie fan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Goed, en dan even uh, dat, dat nieuwe album, The ja. Next Day. Kijk, ja. jij bent hiervan geschrokken. Je bedoelt dat je het ja. eigenlijk niet zo goed vindt. Nou, ik, ik wil nog, daar een klein voorbehoud op, op plaatsen, hoor. Want uh, het zou best kunnen zijn dat als je het hele album hoort... en, en uh, Er zijn al wel wat interviews geweest, onder andere met Tony Visconti... maar ook met Earl Slick, de, de gitarist die erop meedoet. En die zegt van, nou, het is het enige rustige nummer... En omdat ja, Bowie weer geïntroduceerd moet worden, min of meer... hebben ze bewust gekozen voor een wat ingetogen nummer. De rest van de plaatsen zou heel ruig en, en woest en experimenteel zijn. Dus het zou heel goed kunnen dat als ik de totale plaat hoor... dat het nummer ja, dat toch een, een andere beleving krijgt. Dus, dus wat dat betreft... Uh, en wat is de filosofie van eerst zo'n clip... en dan uh, anderhalve maand later pas uh, de plaat? Ja, toch het publiek even warm maken. Door het het er gebeurt er vaker, hoor. Dat wil je ja, maar dat gebeurt vaker, hoor. Het is vaker gebeurd dat, dat een band eerst een single uitbrengt en dan probeert het ja, nou, Reuring te voorzaken. Een, dan, een single, dan, maar goed, dit is helemaal niet eens een single. Nee, maar ook, ook dat is een beetje toch over nu de, de echte singles fysiek is. geen zin meer. nauwelijks meer, überhaupt. Ja. Goed, nou, we, we, we gaan uh, meemaken wat er dan allemaal nog op de rest van die uh, CD staat. Dankjewel, Robert Haagsma, Het ging dus over de miraculeuze comeback van David Bowie. Meer informatie via nieuwshow.nl. Wie in Nederland met de trein reist, hoeft dat nooit met een lege maag te doen. Op weg naar het perron passeer je, zeker in de grote steden tenminste... een smullers, kiosk, burgerking of een aanverwante toko. Ondernemer Odette oost u hoorde er net... bijna door het plafond heen schieten van een stoel... die het, uh, nou ja, in ieder geval uiteindelijk deed... vond dat aanbod wel erg eenzijdig... en startte eind jaren negentig op Utrecht Centraal... de biologische sap- en smoothiebar Shakey's. Maar nu valt voor de inmiddels vijf vestigingen het doek. Ondanks de grote populariteit is Shakes niet winstgevig genoeg. Tenminste, dat vindt de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u opende Shakespeare. Uh, dat deed u op terrein van de NS, maar wel onder eigen auspicie, geloof ik. Hè? Ja, ik huurde. Uh, ik begon op Utrecht en ik huurde de locatie. Ja, en en wat, zo begon en, het. En, en, en welk gehad had u ontdekt in de markt? Uh, nou, ik was niet bezig om een gat te ontdekken in de markt... maar het bleek een gat in de markt. Dat waren gewoon de gezonde, vrucht, uh, gezonde voedsel. Op, destijds op het station kon je eigenlijk alleen maar... witte broodjes krijgen, pizza en hele vieze koffie. En ik werkte, dat is wel geinig... ik heb het idee hier op het Mediapark verzonden. Ik werkte bij de NOS, Studiosport. Dus die parkeergarage hier ken ik. Mm. En, uh, want ik, ik ging heel vaak met de trein daar ja, was je wel gewend geraakt aan de witte zeker? koffie. zeker, en... nou ja gewend, ja. daar wen je niet echt aan oh. toen dacht ik, nou dat moet toch een alternatief zijn dus ik, ik ben zelf altijd met gezonde voeding bezig en toen dacht ik, nou dat moet hier toch ook kunnen dus zodoende, ik zat me vaak te vervelen want ik monteerde voor Studiosport dan heb je heel vaak niks te doen dus dan ging ik maar dat idee verder uitontwikkelen. en ja. met een hele hoop naïviteit ja, maar laten we zeggen, ik ben een treinreiziger. Ik kom echt twee, drie keer in de week uh, kom ik langs het station. Ik heb met velen met mij een gat in de lucht gesprongen... dat je eindelijk uh, iets normaals lekkers kon kopen op het station. Dus ik, wil gewoon, ik vind dit echt gewoon heel erg. Ja, het is ook hartstikke erg. En het was ook... Uh, heel veel mensen waren blij toen we net open waren op Utrecht. toen had ik echt klanten. En als er dan niet genoeg mensen stonden, zeiden... Oh, het gaat toch wel goed, jullie gaan toch niet dicht... En uh, ja, het, het vulde echt een behoefte. Nou. En uh, ook een behoefte dat mensen voeren dat het zeker iets anders was. Hè. Het was niet, uh, de marketing was niet alleen gezond, het, het was een heel ander concept. Hè. We, we probeerden zoveel mogelijk biologisch te doen. Dus dat creativiteit, dus dat passie, dus dat visie. En dat voel je als klant. En in eerste en, instantie huurde u dus die ja. ruimte van NS, maar dat veranderde. Waarom eigenlijk? Nou, nee, ik, heb het, ik, heb het, ik ben begonnen op Utrecht. En toen Amsterdam. kwam daar een tweede locatie bij Amsterdam. Ook gehuurd. Uh, um, toen toen uh, Utrecht een succes was, was... wilde de NS het in eerste instantie over, overnemen. Dat was een voormalige directie. Dat ging toen niet helemaal goed. Uh, toen waren de relaties een beetje bevroren. Ik ga er maar heel kort doorheen. Ik ben toen een NMA-procedure gestart. Nou, dat stutterde een beetje door. Inmiddels was de... de de directie van de NS veranderd... en zijn we weer met elkaar in gesprek gekomen... en zijn we uh, tot een samenwerking gekomen... waarin Cervex, de dochter van de NS, de formule zou franchisen. Ja, maar Ging dat franchisen. had je natuurlijk nooit moeten doen. Want dan geef je de boel uit handen. Je, nou, ik heb de boel nooit uit handen gegeven. Het was wel het begin van een heleboel frustratie aan mijn kant. Kijk dan, Ik had natuurlijk veel liever al die zaken autonoom geopend. Hè? Maar, Gewoon... waarom kon dat niet? Dat wilden ze niet. Ze, wil, ze willen gewoon alles. Het is zelf. hun terrein? Het is hun terrein. En ik heb daar niet zoveel te vertellen. Dus en... afhankelijk huurde je dus die plek van hun. Maar toen op een gegeven moment zeiden ze dat willen we niet meer doen. Nou, wil je uitbreiden, dan willen wij het franchise. Dus ze hadden me ook kunnen aanbieden: Goh, Odette, wil je op Den Haag wat huren? Of wil je op Groningen wat huren? Had ik ja gezegd, maar dat wilden ze niet. Ze wilden dus uitbreiden door middel van een franchise met de ser met Want service. Want ze zagen wel wat in de formule. Ja, het was een fantastisch succesvolle formule. Okay. En wij zijn tien jaar, vanaf het begin was het winstgevend. En wat en, nu uh... dan? Maar, maar wacht even, dus zij zei me dus gezegd... nou, dan gaan wij het zelf wel doen. Had jij afhankelijk toen het idee van... nou, ik heb er toch wel verdusie in... dat zij dat op een goede manier zullen, zullen doen? Nou, ik zag ook wel de mogelijkheden. Kijk, Servix kijk, is een hele grote partij. Uh, dat biedt ook weer voordelen op bepaalde fronten. Hè. Ik denk aan, aan inkoop van, van bijvoorbeeld bekers. Of, hè. Het biedt mogelijkheden, voordelen. Bovendien zou sneller kunnen uitrollen hè, dan wanneer je het als een kleine club moet doen. Daar za zag ik voordelen. Um, er zat natuurlijk ook een gevaar in, en daar heb ik heel erg voor gevochten... is dat je de authenticiteit moet bewaren als je door zo'n grote partij wordt overgenomen. Dus dat werd ook uiteindelijk een beetje de, het, het, het, het stroeven in het geheel. Hè, want de, de operatie van hun winkels, lees de omzet of hoorde omzet, bleef heel sterk achter. En dat lag aan de operatie, hè, want daar zaten managers en die zeiden... er moet zoveel man personeel staan en hè, die gingen meteen op de cijfertjes. Maar ja... Uh, daar kwam het dan soms in, in praktijk op neer. Dat in de spits stond er maar één of helemaal niemand. Ja, dan kan je niks verkopen. En aan de andere kant heb je dan een hoofdkantoor. Waar mensen zitten die, die over marketing. En het moet zo, het moet er zo uitzien, dit product. Ik zeg ja, heel leuk marketing. Maar als je operatie niet klopt heb je niks aan marketing. En er komt natuurlijk een overheid overheen die veel geld kost. Ook dat. Ook dat. En, uh, uh, maar, maar die omzet van die winkels... die vier winkels uh, hadden nog niet eens... bijna zoveel omzet als onze enige winkel op Utrecht. Dat geeft, dat geeft denken. Nou, Toen heb ik op een gegeven moment voorgesteld... Joh, geef ons dat management weer terug. Jullie blijven eigenaar. Geef ons dat management. Dan ga ik het winstgevend maken. En dan nemen jullie na twee à drie jaar ons managementmodel over. Dan laat ik zien dat het anders hmm. kan. Nou. Um, uh, dat is toen niet gelukt. Nou, toen zag je dat wel, uh, er wel meer effort ja, op kwam. Niet gelukt. Je zegt dat nu zo even. Dat wilden ze niet. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> uh, uh, uh, toen zag je wel dat er even wat effort op kwam. Toen ging het een tijdje beter. Maar dat gaat dan een half jaar. En dan voel je alweer, ja, dan gaat het zo. En ik ging heel erg nadenken. Het is een heel duurzaam concept. Is het nog duurzaam voor mezelf? Vind Ik Ik was tien jaar bezig. Vind ik, Vind nog ik toch leuk. nog leuk. Vind ik nog leuk. Drie stappen vooruit en twee achteruit. Of uh, twee vooruit en, en, begon, en drie achteruit. Ja. Ik weet het niet meer. Maar, ja ik dat ik vond het heel stroef en uh, nu zeggen uh. ze dan van ja dan kun je wel als je een vers sapje wil hebben naar de Albert Heijn en dan ja, maar dat, dat, wil ze. je, dat wil je misschien helemaal niet als uh, reiziger? Nou, de formule was natuurlijk de afgelopen tijd behoorlijk uitgekleed. Sowieso al. Het onderscheid... Uh, ik was laatst, een paar maanden geleden, op Utrecht Centraal Station. Vrijdagmiddags, primetime, vijf, vijf uur, zes uur. Nou, dat was echt onze drukste tijd. Dat wist je niet hoe je het moest... Er stond gewoon nu niemand. Hoe kwam voor dat? Die Hoezo niemand. stond er niemand? Er stond gewoon geen klant. Hoe kwam dat dan? Ja, uh, hoe is dat gekomen? Kijk, op een gegeven moment... Uh, Eigenlijk heel simpel. Ik ben continu met, met het management van, van de NS. Die vond dit moest anders, dat moest anders, dat was niet goed. Op een gegeven moment, oké, okay, hier ga het zelf doen. Nou... En dat wordt gewoon je. niet goed gedaan. En dat wordt er gewoon niet goed gedaan. Het is een managementcultuur. Wat, wat was er veranderd dan? Zijn waren de producten minder goed geworden? Er zijn heel veel producten weggegaan. Heel veel minder biologisch. Het is een soort mainstream geworden. Dus je ziet nu de marketing is nog zoals die vroeger was. We zijn gezond, we zijn anders. Maar ze zijn niet meer gezond. Ze zijn niet anders. Dus, en een klant is niet gek. Die voelt dat, die ziet dat, die weet dat. En waarom... Ja, dat wordt niet gesnapt. Maar op het moment dat je gaat aansturen op winst, op cijfers, op targets... dan krijg je, haal je creativiteit, haal je authenticiteit. haal je eruit. En dat is zo jammer van die grote clubs. Ga nou eens het lef hebben om je bedrijf eens anders aan te maar sturen. Maar dat heb jij veertig keer daar verteld. En dan kijken ze je aan en van... Uh, ik, ben, nou. ik, ben, ik roep nog steeds in de woestijn. Dus als er managers zijn van grote clubs... Er, zijn er, er werken echt managers die zeggen... ja, ze heeft gelijk, maar hoe krijgen wij die cultuur hier veranderd? Ik ben nog steeds een roepende in de woestijn. En, uh... en nu is het over? Ja, nu ze gaan sluiten. Hartstikke jammer. Ja, maar goed. Ik had, was er wel een en, beetje bang voor. En, en waarom begin je niet gewoon buiten de NS-locaties. Gewoon in een. Ja, Ja, op een media Park. <laughs> Ja, op Park, media, nou. maar dat kan het nou, er zeker in ja. gebruiken. Eh, Oké, okay, ja. Is het nog steeds niet lekker hier nou, in de nou, kantine? Dan, nee. ik, ik, ik moet nog een broodje <laughs> halen. dus oh, okay. Durf niet meer. Oh, durf niet meer. Nee. Uh, nou ja, goed. Ik heb heel lang natuurlijk een concurrentiebeding gehad. En uh, uh, ik moet ook wel zeggen van. Uh, na tien jaar. Ik, ik wil zelf ook wel weer iets anders doen. Dus ik vind het ook wel weer een uitdaging, nu het is afgerond, om iets heel anders te gaan doen. En niet hetzelfde trucje weer. Mag ik je dan namens alle NS-reizigers hartelijk danken voor die afgelopen tien jaar, dat nou. wij iets lekkers konden krijgen. Graag gedaan. En veel sterkte. Ja. Ja. Nou, goed. U hoorde ondernemer en pionier dus, Odette Oost-Indië, over de ter zielig sap- en smoothie bar shakes, Maar misschien hoort u er in de toekomst toch nog wel iets van. Wie weet. Wie weet. Oké, okay. hartelijk dank. is gets on land I'm Ja, de zeven andere koek als u net hoorde van Bowie, want die is het dus weer. Where are we now? Dat hele rustige. Volgens Robert Haasma dus zal de rest uh, behoorlijk gasgeven zijn. En daar nee, hoorde u in, in ieder geval uit een oude CD, een voorbeeld van Be My Wife, dus van Bowie. Ja, dat is Goedemorgen. Ja, dat is prachtig. Uh, goedemorgen. Um, er draait, of de, hoe zeg je dat, op tv is er momenteel een televisieserie ja. te zien, de Gouden Eeuw over onze uh, Roemburg Gouden Eeuw. Uh, de opstand moet je geloof ik tegenwoordig zeggen... als je het over de 80 Tachtigjarige Oorlog hebt. Er zijn allerlei publicaties verschijnen. er, Dus ik heb even gekeken uh, wat er nou handig is om ernaast te lezen. Oh. Dat je het echt allemaal weet. Want ja, ik weet niet wat jullie van die tv-serie vinden. Altijd leuk. leuk! Ik leuk. vind hem ontzettend leuk. leuk. Ik heb ja. er te weinig van gezien. Het ik vind hem fantastisch. Nou, goed. Uh, uh, uh, het is op zichzelf... Uh, kijk je goede inkijkjes in verschillende gebeurtenissen van de Gouden Eeuw. Maar als je denkt, hoe zat het nou met die remonstranten, die contra-remonstranten? Dan blijft dat een beetje op de achtergrond uh, aanwezig. Dat is ook logisch, het is tv. En, en dan heb je dit boek, dat heb ik voor me liggen, dat is van Maarten Prak. Gouden Eeuw, het raadsel van de Republiek. Daar staat alles in. Dat is het mooie. Je begint dus gewoon naar de aanloop van die, van die, van die Gouden Eeuw. En hij laat ook zien hoe het afgelopen is aan het eind van de Gouden Eeuw. En hoe Nederland er toen voor stond. Alles staat erin. In de juiste volgorde. Begin, midden en eind. Zoals dat, zoals dat hoort. En het is ook nog eens heel prettig om te lezen. En het is loeispannend. En op een rare manier voor mij, en dat zal wel voor meer mensen gelden... ook een beetje nostalgisch. Omdat je hebt het allemaal op school wel langs horen komen... maar hoe zal het ook alweer precies Klopt, met Maud van Barneveld. En is het op een of andere manier geleerd aan die uh, televisie? Nou, nee, er nee, is een apart boek van de serie. Maar uh, dat, is, dat is niet dit boek dat ik hier voor me heb liggen. Maar toch raad ik dit boek aan. <laughs> hoe uh, onaardig het misschien ook klinkt. Maar hij is wel geleerd aan de serie in die zin dat hij adviseur is. Dus uh, hij wordt achterin... Uh, uh, hij, hij, hij wordt genoemd als een van de adviseurs van de serie. Uh, nou ja... Uh, de, de stukken over. Ik heb die aflevering gezien. Dit zal Mikko ook wel gezien hebben met Thomas Rozenboom. Over Van Olde Barneveld en Maurits. Dat is natuurlijk om te janken zo erg. Uh, dat hij Van Olde Barneveld daar uh, onthoofd is. En, uh, en waarom. en, uh, en dat, dat, dat was heel grappig. Dat je Goedkoop, zie je op een gegeven moment. Hans Goedkoop, de presentator met Thomas Rozenboom... op het binnenhof staan. En Thomas Roseboom, die vertelt wat er gebeurd is met Van Olde Barneveld. En dat is uh, nog altijd een beetje een raadsel. Waarom hij nou precies onthoofd is. Wat het conflict nou precies uh, inhield. En je ziet dan dat uh, goedkoop ontroerd raakt, terwijl Roosbaum het vertelt. Hij zit bijna, bijna pinktie een traan weg. Maar ja, dus Roosjeboom heeft het ook. niet door, ja. dat is geweldig om te zien. Ja. Ja. Maar jij ja, dus kennelijk ook. Ja, omdat, en ook omdat als je dit dan weer leest... dat is, dat is die van Olde Dat had ook niet door. Dat die, die heeft tot het laatst gedacht, dat gaan ze niet doen. Ze, hè, uh, ik, ik, heb hier, uh, ik zal even voorlezen, ja, ik zet mijn uh, nieuwe leesbeeld bij op. Uh, de volgende ochtend, een zonovergrote dag... beklom de bejaarde landsadvocaat het schafot dat voor de ridderzaal was opgericht... Naar verluid mompelde hij iets over een schone recompense... voor mijn veertigjarige dienst. Even later maakte de uit Utrecht overgekomen bul een eind aan zijn leven. Nou ja, ik, ik hou het bijna ook niet droog als ik dit lees. En ook omdat uh, als hij gezegd had, ik wil wel, uh, ik wil wel bekennen of zo dan was er misschien nog wel iets geregeld. Maar dat was zijn eer natuurlijk voorkomen. Te... Nou, die gouddeel zit vol met dit soort prachtige verhalen. Die demonstranten, die contra demonstranten dat is ook wel geweldig als je erover nadenkt. Hè. De, de, de, de strijd ging tussen of je wel of geen vrije wil. Ja, hebt. en je zei duidelijk met de verwijzing naar het boek spannend. Ja, spannend, ja. Want uh, ik weet dat allemaal nog wel zo'n beetje van school. Maar ja, hoe het nou precies zat, dat uh, weet ik ook natuurlijk allemaal niet meer. En terwijl je dit leest, dan hoop je dat die van... Je kiest ook partij. Ben je van is of van Olde Barneveld. En je wil dat hij het redt, die van Olde Barneveld. Ja, ik weet dat hij het niet gaat redden, maar je zit toch een maar beetje... Maar je wou je vertellen dat je sinds de lagere school... nooit meer iets over de Gouden ja, Eeuw hebt gelezen dan? Ja, en de studie in de Nederlands komt komt allemaal langs. Maar het mooie is dat het hier nog is allemaal. Ja. Echt en heel gedetailleerd en precies. En ik zeg spannend ook, omdat het, het is niet saai. Het is geen schoolsboek geworden. We hadden het net over de boekhandel. Ja. Opkomst van de boekhandel was in de Gouden Eeuw. Uh, uh, uh, dat wordt hier ook op een, op een ja, emotionerende manier beschreven. Uh, we hebben hier, even kijken Blauw, dat was een van de, de, de grootste en, en meest prestigieuze uitgevers en boekhandelaren van de, van de, van de Republiek. Uh, die boel die gaat. Uh, er staat hier uh, veel boekhandels, hadden enkele honderden titels op voorraad. Maar bij een groot zoals Blauw in Amsterdam waren het er meer dan 10.000. En eh, nou kom er nog nee. maar eens om. Uh, toen het filiaal van de uitgeverij Annex Boekhandel van Blauw in uh, de Amsterdamse Gravenstraat op 22 februari, 1672, door brand werd verwoest, beliep de schade naar schatting 382.000 gulden. Nou, dat is in de huidige termen uh, veelvoud. Miljoenen ja. en miljoenen. Nou ja, dat is, ik ben natuurlijk boekenliefhebber, dus ook, ik, ik haal niet alleen om van, van Olde Barneveld. Maar al die boeken die daar verbrand zijn, dat is toch ook verschrikkelijk eigenlijk. Het is fantastisch om te lezen. Uh, uh, die Constantijn Huygens wordt ingenoemd, een van de grote figuren van de, van de 17e eeuw. Al toen hij twee jaar oud was, begon zijn vader hem de eerste beginselen van de grammatica bij te brengen. Nou, je hebt de neiging om te zeggen, was het maar weer zoals toen, zeg maar. Dan zou we ah. helemaal geen crisis in het boek worden. Dat is natuurlijk niet zo, maar uh, wil je precies weten hoe het nou was in die Gouden Eeuw? Maarten Prak, het raadsel van de, ah, okay. van de Republiek. Virginia Woolf. Virginia Woolf, ja. Nou, dit uh, is, is een mooie, dunne uh, roman. Ja. Uh, mevrouw Dalloway heb ik voor me, voor me liggen. Uh, uitgegeven in de vaak uh, langskomende Perpetua-reeks. In een nieuwe vertaling. En ik zal de vertaalster eens even uh, noemen. Dat heeft ze wel verdiend. Balkje Vij. Uh, Virginia Woolf is sinds een paar jaar. Ik was nooit zo uh, gek op haar. Dat waren allemaal veroordelen. Een van mijn lievelingsschrijvers. Ik ben met een boek uh, bezig. Een boek aan het schrijven over Frans Kellenonk schrijver die in 1990 gehad Wie ben je een biografie ik? Biografie, daar ja. ben ik druk mee bezig. Die noemde het een hysterica. En toen dacht ik, nou ja, daar hoef ik verder niks mee te maken uh, te hebben. Ze is een feministisch boekbeeld geweest. Niet dat ik tegen het feminisme ben, maar dat zet, zat toch een beetje het beeld op haar schrijverschap in de weg. Ze is politiek uh, misbruikt. Maar wat haar, wat haar. Het is gewoon een fantastische schrijfster. Haar literaire kwaliteiten, daar heb ik me eigenlijk nooit in verdiept. En dat, dat komt, ze nou, is de Joyce, uh, eh, niet de Joyce van haar tijd, want Joyce was van haar tijd, maar ze steekt Joyce daar de kroon wat betreft het in het hoofd kruipen van personages en de stream of consciousness en het uitvinden van technieken. En dat heb je allemaal in dit, in dit uh, prachtige, in deze prachtige korte roman uh, Mevrouw Dalloway. Uh, het, het was voor die tijd revolutionair. Het boek is in 1925 uitgekomen. Je had altijd zo'n Zo'n grote verteller, alwetende verteller... die als een god boven dat verhaal hing... en vertelde wat er gebeurde en commentaar gaf op de gebeurtenissen. Dat was al een beetje aan het verdwijnen onder de invloed van het modernisme. Die is bij haar helemaal weg, deze, deze, deze verteller. We zitten vanaf het begin van het boek... ik zal de eerste beroemde regel voorlezen... zitten we in het hoofd van de hoofdpersoon, mevrouw Dalloway. Mevrouw Dalloway zei dat ze de bloemen zelf wel ging kopen... Want Lucy kwam al handen tekort. De deuren zouden uit hun hengsels worden gelicht. De mannen van Rumpelmeijer kwamen. Bovendien dacht Clarissa Dalloway. Wat een ochtend. Fris als een tractatie aan kinderen op een strand. Dan gaat ze door Londen lopen. Een dag lang. S'avonds geeft ze een feest. Het is een beetje een society vrouw. Zoals je die in die tijd nog had. Dat was Virginia Woolf trouwens op haar manier helemaal niet. En toch ook weer wel. Maar dat voelt misschien een beetje ver om uit te leggen. Uh, maar goed. Uh, ze bereidt zich voor op dat feest. Ze gaat door Londen lopen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Je kruipt helemaal in haar hoofd... en je denkt, wat heeft die vrouw toch een fantastisch leven? Dan mag ze, de zon schijnt, het is juni, het is warm, ze heeft dat feest. De ene verschrikkelijke herinnering na de andere komt in haar op. Ze is getrouwd met een man, dat is een beetje een duf konijn. Ze had liever getrouwd willen zijn met Pieter Walsh. Pieter Walsh is ook... Nee, maar goed, bladzijde 50 kruipen we dan... in het hoofd van Pieter Walsh. die is dan net bij haar op bezoek geweest. Die geeft, haar visie op de, die geeft zijn visie op de gebeurtenissen. En zo kruip je telkens in iemand anders hoofd. En dat doet ze op een manier die zo modern en levendig is. Het is, ja, het is bijna 100 jaar oud, uh, dat boek. Uh, je krijgt er zin van om zelf zo'n roman te schrijven... omdat die techniek is zo fantastisch. <tied> Donary, ja, doen, Doe. Ja, ja, ja, ja uh, nou, ik, ik zal niet nog een stukje voorlezen. Ik wil nog wel eventjes uh, in de boekwinkel ligt, als het goed is. Nu ook een, uh, die is nog niet zo lang uit. Een jaar, uh, een jaar, lang, uh, een jaar geleden is dat boek verschenen. Dat is een soort beknopte biografie van Virginia Woolf. En die is heel handig, van uh, Alexandra Harris... Dus als je denkt, ik wil ook wat weten van uh, wat voor vrouw was dat nou? In die Bloomsbury-groep en uh, alles eromheen. Dat staat in deze biografie van uh, Alexandra Harris, Virginia Woolf. En als je dan toch bezig bent in de goede boekhandels, ligt dit boek, het schrijversdagboek van. Ik, ik, ik heb het vorige week voor 5 euro op de kop getikt. Gewoon even naar binnen lopen. En dan heb je 400 bladzijden lang. Dat het prachtige schrijversdagboek van uh, Virginia Woolf. Oké, Brakman. Okay, Brakman, ja. Brakman, ja. Uh, even kijken, die heb ik hier voor me liggen. Ja. Nou, Brakman is. In 2008 uh, overleden. Uh, groot Nederlands schrijver. PC-hoofdprijswinnaar. Uh, een oeuvre van meer dan 40 romans, uh, essay bundels uh, Nou ja, dubbeltalent ook. Hij schilderde ook. Uh, verkocht nauwelijks trouwens, altijd zijn leven niet. Uh, uh, drie, voor liefhebbers, zeker. Echt ja. voor de liefhebbers. Maar een uh, writer's writer. Uh, een voorbeeld voor, uh, voor veel schrijvers. En uh, ik hou hem nog steeds bij. Het is een van mijn favoriete Nederlandse schrijvers. En er is nu een boek, een beetje een academisch boek is het. Er staan heel geleerde stukken in. Het boek heet Het Binnenste Buiten. Werk en Leven van Willem Brakman. Dat is in België uitgegeven door de Academia Press, onder de redactie van Lars Bernhardt en Bart Vervaak. Twee hooggeleerde Belgen. Dus uh, het is een beetje raar misschien dat ik het boek heb meegenomen... omdat je denkt dat is toch alleen maar geschikt voor academici of zo. Dat is voor de helft waar. Uh, maar er zitten een paar dingen aan het boek... die je toch heel interessant maken om het hier te vermelden behalve dat die academische stukken ook hartstikke interessant zijn van de liefhebbers. Uh, er zijn een paar dingen die interessant zijn. Gerrit-Jan Klein-Rensink is al jaren bezig met de biografie van, uh, van Brakman. Die wordt maar aangekondigd en die man is dat aan het bestuderen. En ik ken hem ook een beetje en ik heb hem meegemaakt uh, in de tijd dat Brakman leefde. Hij was altijd aanwezig als Brakman in het openbaar geïnterviewd werd. En dan nam hij de hele boel op. En als Brakman naar de wc ging, dan liep hij mee met hem naar de wc. En dan ah, hij ja. alles. Dus die man die kende Brakman van binnen en van buiten. Dus wij zitten maar te wachten op die uh, biografie van Gerrit-Jan nu. Er zit er een soort voorpublicatie in, in dit boek... waarin de vriendschappen van Brakman met uh, Nol Gregor en Simon Vestdijk... twee literaire figuren uit de 20e eeuw, uh, belicht worden. En dat, dat smaakt zeker naar meer. Dus dat is de ene reden om dit boek uh, even hier naar voren te halen. Dat je denkt, Gerrit Jan, <laughs> schrijf die biografie nou. Want het is een prachtig tijdsbeeld et cetera, et cetera. Uh, een andere reden is dat er een interview met uh, Brakman van Marcel Verrek in staat... dat we nog niet kennen. Marcel Verrek is een cabaretier... En uh, die heeft dus een heel andere kijk op Brakman. Geen uh, super geleerde kijk, hoewel die wel op Brakman is afgestudeerd. Dus het is geen jongen van de straat of zo. Maar hij uh, belicht vooral Brakman en Den Haag. Hoe Brakman Den Haag verwerkt heeft in zijn werk. En de derde reden is dat er achter in het boek... Uh, is er een soort publicatie ingeleid door de, door de redacteur van uh, Brakman. Die man is meer dan 30 jaar redacteur van Brakman geweest, Jan Kuiper. En dat, uh, dat is uh, de publicatie Staren in het Duister. En er zou sprake zijn van een nagelaten manuscript van uh, Willem Brakman. En Arjan Peters, de bekende Volkskrantcriticus, ik heb het even bij me... die schreef er vorige week een uh, column over in de in Volkskrant. Ik weet niet of jullie dat uh, opgevallen is. En dat, uh, dat begint zo... Uh, graag begin ik met een oproep, want er is iets vervelends gebeurd. Nadat Willem Brakman, 85, op 8 mei 2008 was overleden... een van onze geestigste schrijvers en winnaars van de PC-hoofdprijs... werd er gewacht gemaakt van een laatste maal een script. Een uitgave van die zware zang zat er echter niet in... omdat zelfs Brakmans vaste redacteur Jan Kuiper... geen chocola kon maken van de onafvolgbare tekst. Daar moesten we het mee doen. Dat zou dus een reden zijn om het inderdaad niet te doen. Wat Peters nu beweert is, hij heeft dat manuscript in handen gehad... dat het een prachtige roman zou zijn. Dus hij roept uitgeverij Querido, de uitgever van Barkman van op... om het alsnog uit te geven. Nu heb ik toevallig ook het manuscript in handen gehad. En de spanning loopt op misschien. <laughs> nou, het valt mee, de echte prachtige liefhebbers. 300 in Nederland die zitten nu gekluisterd aan de, aan de radio. Uh, het is niet echt een voltooide roman. Dat is het probleem. Het, het zijn wel 100 bladzijden. Maar Brakman is, ja, is uh, dood gegaan toen hij ermee bezig was. Was al een beetje in de war. En dat legt, Brachman, dat legt Jan Kaart uit in dat boek... Uh, dat ik over Brakman hier voor me heb liggen. Er moet heel wat redactiewerk aan te pas komen... om daar een sluitend geheel van te maken. Okay. En ik zou zeggen, als academische of wetenschappelijke uitgaven... prima, meteen doen. Het is een beetje te vergelijken met het boek dat ik hier ooit besproken heb... het origineel van Laura van uh, Nabokov. Oh, ja. Daar werd er ook heel erg naar uitgekeken. Dat zou zijn laatste roman zijn. Dat lag daar nog in de la. Dat was helemaal niet af. Nou, dat is met, met, met dit boek van van Brakmal ook het geval. Ik zou graag willen dat het op de een of andere manier uitgegeven wordt. Maar... Ik ben Brakman fan. Ik wil alles van Brakman lezen. Het wordt een maar het prachtige denken. roman die Arjan Peters hiervoor Is het niet? Wat schrijf nee. jij toch de rest, joh? Nou, dat schrijft uh, Arjan Peters schrijft zelf. Als een inleider laten we zeggen ik de lezer bekwamen. Dus Arjan Peters heeft zich al opgeworpen. Ja. Ja, dus, uh, nou, wil je meer weten over nee. Brakman? Nee. Nee, want we gaan door, Hoor ik net van nou, Mieke. Ja, en, ja toch? Roept. Nou, ik ja, moet nee. nog één dingetje zeggen dan, omdat ja. het zo leuk uitkomt. Uh, Brakman heeft ook een roman geschreven, Gesprekken in huizen aan zee, waarin de hoofdpersoon Virginia Woolf is een Kijk. beetje vermomd en een beetje. Maar dus als je denkt, ik wil deze week helemaal in Woolf en in Bakman verdiepen, dan kan je die twee nou, moeten combineren. Gesprek dus in huis aan zee. Willem Bakman. Hartelijk dank, Arie. Alle uh, informatie is allemaal te vinden op de TED pagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website www.newshop.nl. Hartelijk dank. Tot ziens. Als iemand Kees' boeken in het bereiken van zijn doelen gehinderd heeft, is het Kees' boeken. De vele talenten die hij had leidden tot een permanente innerlijke strijd. Hij studeerde natuurkunde, maar wilde werken voor God. Hij voer op intuïtie, maar kon het niet laten om systemen te bouwen. Hij streefde naar vrijheid, maar hunkerde naar orde. Hij pleitte voor zelfontplooiing, maar kon slechts, slecht overweg met tegenspraak. Hij wilde een nieuwe wereld stichten, maar verafschuwde de macht. Al dus een, een mooi citaat uit het zojuist verschenen boek... De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en de werkplaats van Kees Boeken. Geschreven door historica en journaliste Daniela Hooghimstra. Hartelijk welkom. Gisteren gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam... en vanmorgen bij ons te gast. Nou, dat is altijd extra fijn dat mensen het niet zo laat hebben gemaakt gisteren... dat ze hier s morgens niet meer kunnen verschijnen. Ging het uh, goed? Beetje schor ben ik. Maar... <laughs> Toch wel. Uh, Gezong, gezongen? Uh, nee, maar wel heel veel gepraat en tot heel laat gedaan. Dus, ja, okay. uh, Maar goed, hebben ze het u nog moeilijk gemaakt, de Promotoris? Nou, ik, had, ik moet eerlijk zeggen, ik had me eigenlijk op het ergste voorbereid. Ja. Uh, ik geloof dat de meeste promovenden dat doen. Dus ik ja. was een uh, week van tevoren echt een psychisch wrak, mag ik wel zeggen. Maar uh, toen het eenmaal zo ver was, uh, ja, dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Dus, ja. uh, en dat was in mijn geval ook zo. Nou, dus... oh, gelukkig. Geen moeilijke vragen. Uh, Kees Boeken ja, dat is natuurlijk een naam die heel veel mensen toch nog wel kennen. Die kennen hem van de, de werkplaats. En mensen weten ook nog wel dat uh, de prinsesjes uh, Beatrix en uh, Irene en uh, Margriet... daar uh, op die werkplaats gezeten hebben. Er kwam ook meteen nieuws uit, uh, uit je biografie. Namelijk dat je brieven hebt ontdekt die uh, Juliana destijds gewisseld heeft met, uh, met Kees Boeken. Was dat een moment waarop je dacht, ha, lekker... Ja, natuurlijk ja. dacht ik dat. Um, het, was, um, het, het was zo dat een deel van het archief was gesloten. En dat was uh, dat gold voor het, uh, het uh, alles eigenlijk wat persoonlijk was. Dus alle brieven van de, van de moeder aan, aan Kees en. Uh, dus het, ja, de, de familie boeken was een beetje bewaarziek. Dus ze hebben eigenlijk maar bijna was dat gesloten aan... door de familie of door de ja, het was door de familie iets. gesloten. Nee, de RVD heeft daar niets mee te maken, want de, de familie heeft het archief gewoon ondergebracht bij het ISG, dus dan gelden Instituut gewoon de regels die ze, ja, die, die de familie daarvoor stelt. Maar toen ontdekte ik dus dat inderdaad in die, die afdeling gesloten stukken daar zat één mapje Koninklijk Huis en um, nou, en toen ik dat mapje opende, uh, zag ik dus dat daar ook nog uh, echte originele brieven van Juliana aan Kees uh, in zaten. Waarin zij dus uh, eigenlijk heel uitgebreid uh, toelicht waarom ze haar dochters van zijn school afhaalde. Uh, en ook nog weer antwoord van hem aan haar. Want het leuke aan Kees boeken is dat hij natuurlijk eigenlijk helemaal geen hofmens uh, was. Hij was niet iemand die zich makkelijk kon neerleggen bij autoriteiten. Dus hij gaat ook keihard in tegen haar... Uh, argumentaties, je krijgt ook echt een beetje een soort discussie. Want uh, Juliana wilde toen haar kinderen van, uh, de weghalen van de werkplaats. Ja. Ja. ja. Waarom heeft ze ze er aanvankelijk naartoe gestuurd? Nou, ik denk dat bij Juliana, uh, dat zie je wel in meer uh, uh, aspecten van haar leven, dat er was wel een heel groot verschil tussen haar theoretische ideeën en de praktijk. Kijk, in theorie geloofde zij in een soort uh, wereldgemeenschap. Eigenlijk net als Kees. Hè, van we moeten allemaal, zijn allemaal broeders, we zijn allemaal gelijk. En, uh, maar ja, in de praktijk was zij natuurlijk gewoon een koningin... die in een paleis woonde, die helemaal niet gelijk was. Die, die allemaal lakijen had die voor haar boog. En uh, zij, heeft zich, denk ik, zij heeft, denk ik, onderschat... Uh, in hoeverre ze haar dochter uh, eigenlijk blootstelde aan een praktijk... die totaal haak stond op wie zij waren en waar ze vandaan kwamen. Ja, ja. En, maar ik heb ook gezien dat ze eigenlijk vrij... Toen, toen Beatrix dus zelf uh, op een gegeven moment uh, aankaart dat ze van die school af wilde... Heeft ze ook het roer eigenlijk heel snel omgegooid? Heeft Blijkt ze... dat uit die brieven. Dat ben je ja. ze dat zelf deed. Ja, want het, het is wel vaak gezegd dat het Bernard zou zijn geweest, hè? Die dat, die dat dan allemaal. Want Bernard was dan zogenaamd de, de rationele figuur en en, en en Juliana was een beetje het verwarde vrouwtje wat af en toe door het haar man. Inderdaad. Ja, maar ik dat zie ik helemaal niet in die brieven. Ik zie in die brieven eigenlijk een hele uh, een vrouw die precies weet uh, wat ze wil. En uh, die gewoon heel pragmatisch zegt... ja, die school van u is gewoon niet geschikt ja. voor onze kinderen. Laten we even teruggaan naar het leven van Kees Boeken. Want het is meer dan een uh, briefwisseling met Juliana. Uh, veel mensen kennen hem dus als onderwijshervormer... Hè, door die school, de werkplaats in Beeldhoven. Maar voordat hij zover was... had hij, was, had hij al de nodige jaren wereldhervorming achter zich. Hè? Hoe was dat ontstaan? Ja. Misschien dat even kort schetsen. Nou ja, hij heeft heel veel fasen doorlopen. Dat maakte deze biografie voor mij ook zo interessant... Dat je, dat je, je komt eigenlijk van het hele verhaal in het andere. Hij, hij is begonnen gewoon als, als uh, natuurkundestudent. Uh, hij, wilde eerst, uh, hij is gaan promoveren in de natuurkunde. Dus hij heeft nog gedacht dat hij een wetenschappelijke carrière zou maken. Toen is hij zendeling geworden. Dus hij is helemaal uh, christelijk. christelijk geworden. En echt fundamentalistisch christelijk. Toen is hij daar ook weer een beetje van teruggekomen. En toen wilde hij... Uh, ja, toen wilde hij echt de wereld veranderen. En dus niet alleen Nederland, maar echt de wereld. Op een soort socialistische manier? Ja, was... Socialistisch-christelijk zit er allebei in, hè? Het zit er allemaal in, maar je, het is heel moeilijk... om Kees Boeken echt vast te pinnen op een, op een stroming. Hij was namelijk zo zichzelf en hij, hij veranderde ook zo vaak van idee... Uh, en ja, er zitten zeker socialistische aspecten aan, aan zijn uh, ideaal. Maar hij, hij hield niet van macht. Hè? Hij wilde niet, want de socialisten wilden natuurlijk uiteindelijk dat de arbeiders de macht kregen. Maar Kees wilde dat er helemaal geen macht was. Was dat, dat de mensen altijd alles Anarchistisch samen... ook. Ja, ook, ik, misschien wel eerder anarchistisch dan ja. uh, socialistisch. Geboren in 1884, hè, gestorven in 1966. Hij trouwt op een gegeven moment met de erfgename van Cadbury. Een Engelse dame die ontzettend veel... Uh, Geld had die uit een hele rijke familie kwam en die op een gegeven moment ook helemaal meegaat in dat ideaal van Kees' van boeken en afstand doet van aandelen. Hè? Dat was natuurlijk wel. Ja, er was Kees' boeken wel de drevende kracht achter. Ja. Dat bleek ook uit het archiefstukken uh, dat hij uh, dan. Ja, haar familie vindt het natuurlijk verschrikkelijk hè? Dat, dat zij, want dat familiebedrijf, dat was toch, ja, dat hadden ze in, in uh, 50, 60 jaar opgebouwd. En uh, dat dan een zusje ineens zegt van nou ik ga die aandelen teruggeven aan de arbeiders. Ja, dat, dat, dat vonden ze helemaal geen goed idee. Want dat was een ontzettende hoop geld. Hè, dat het, het was echt een, een. Zij was echt een multimiljonair. Ja. En dan uh, gaat ze dus naar de familie om dat uh, uh, te bespreken. die familie probeert haar daarvan af te houden. En dan gaat Kees echt in brieven aan haar schrijven: van houd voet bij stuk, we moeten dit doen. Uh, het gaat niet om ons, het gaat om de wereld. En, uh, dus hij is echt wel de, de driving force achter dat uh, besluit. In het begin van die 20e van die eeuw... Uh, uh, ja, was dat ook veel uh, algemener, om, om zo te denken. Er waren volgens mij veel meer stromingen. Hoe moeten we Kees daarin plaatsen? Ja, nou, je, Historisch kun je zeggen, hij was een van de, de, de 101, 101 uh, uh, profeten... zoals Jan Romein dat noemde. Er waren in die tijd... Inderdaad, ontzettend veel mensen. Het was daarom eigenlijk een prachtige tijd. Omdat, dat kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen... Dat, dat je dus zo kunt geloven dat de wereld echt op een hele nieuwe manier... op een hele nieuwe leest geschoeid kan worden. Dat, dat de mens echt op een nieuwe manier uh, geprogrammeerd ja. kan worden. Je, je klinkt ook alsof je daar heel erg zelf persoonlijk heel erg veel mee hebt. Is dat ook zo of niet? Um, nou, niet in de zin van dat ik daarin geloof. Ik, ik ben wat dat betreft wel een stuk cynischer dan uh, Kees Boeken. Maar ik vind het wel heel fascinerend om uh, te lezen over mensen die dat echt geloofden. En ik, ja. het heeft ook wel iets moois. Het heeft, het heeft ook wel een. Ja, je zou bijna jaloers worden op die mensen. Dat je, dat je dus dat echt kunt denken. Uh, maar voor iemand die er onderzoek naar doet, moet er dan ook nog de vraag beantwoorden worden: werkte het? Ja, en het werkte natuurlijk niet. Uh, en dat is uh, natuurlijk, wat dat betreft is Kees Boeken niet de enige profeet die dat heeft uh, ondervonden. Er zijn natuurlijk veel meer van die idealisten die uiteindelijk uh, van een koude kermis zijn teruggekomen. En, en ja, dat heeft ons natuurlijk gemaakt, hè? Die, die 21ste eeuwse wat cynische mens die dat allemaal heeft gezien en heeft gezegd, het lukt allemaal niet. Maar dat neemt niet weg dat het toch ontzettend leuk is om, om de motieven van die mensen van toen. Uh, ja, echt te doorgronden en ook te begrijpen. Ja, maar je schrijft ook ergens in je boek dat Kees Boek op een gegeven moment had besloten... dat hij geen geld meer aan wilde raken. Hij wilde dus gewoon met zijn vingers geen, geen biljetje meer in, in zijn handen nemen. En dat, en dat dat eigenlijk gewoon niet kon. En dat er dus een, een, ja, een hele een soort toneelstuk rondom werd opgevoerd... om hem de illusie te geven dat dat inderdaad gewoon... Uh, gebeurde dat, dat het geld ja, niet meer mee nou, had? Ja, wat je wel, dat is ook wel kritiek hoor, vind ik, die je kan hebben op caseboeken. Op dat op een gegeven moment zie je dat het ideaal voor hem eigenlijk belangrijker wordt dan de, dan ja. de praktijk. En dus dan de werkelijkheid. En dat je dus um, eigenlijk iets vast blijft houden aan iets wat, wat ja, eigenlijk duidelijk uh, helemaal niet kan. Want dan waren er inderdaad vrienden die hadden dan contact met de familie van Betty. En uh, die, Cadbury, die familie van yeah, Betty yeah. Cadbury die, die, uh, die, die maakte dan dus, zorgde dat die mensen geld kregen om dus voedsel te kopen voor de familie boeken uh, En dan, ja, dat is inderdaad wat je zegt, een toneelstuk. De deur, de voordeur ging open. Ach, kijk, daar toch. Een tas met eten voor de deur. Echt waar? Alsof het God was die dat dus uit de hemel had. had uh, en iedereen uh, deed maar of het dood normaal was. Ja, nou ja, ze, ze hebben dat natuurlijk, dat eten aangenomen. Want ze hadden wel uh, op een gegeven moment acht kinderen. Dus ze moesten wel leven. Dus ja. ze, ze, ze hebben, ze zijn op die manier in leven gebleven. Maar het, het, het was natuurlijk eigenlijk uh, een beetje, ja, je kunt zeggen hypocriet. Uh, maar hij was toch meer dan intelligent genoeg om dat totaal te doorzien ook, dat het een toneelstuk was? Ja, maar hij wilde daar gewoon, hij besteedde er gewoon geen aandacht aan. En dat, dat is, uh, zo werd er dus wel vaker. De, een deel van de werkelijkheid werd eigenlijk gewoon ontkend. Uh, ik, ik, ik beschrijf bijvoorbeeld ook hun, hun houding ten aanzien van, uh, van, van seks en, en dat soort dingen. De, de, de, daarvan. Hij was een beetje op die lijn van die Rijn-Leven-beweging. Een mens moet zuiver zijn. En eigenlijk alle oncontroleerbare passies... Uh, die, ja, die werden eigenlijk gewoon ontkend. En als, als kinderen dan op de werkplaats uh, uh, stiekem gingen zoenen in het fietsenhok... nou, dan was Kees helemaal teleurgesteld. Dan werden ze echt toegesproken. Hoor. Ja, Maar jij hebt er zelf ook op dus gezeten, gezeten, hè? Dan kwam <laughs> dus wel die autoriteit boven. Ja, nou ja, dat is ook een... Het boek barst eigenlijk van de tegenstellingen. Ja, dat, in dat, dat karakter van Kees. Daar ben ik ook mee begonnen met die tegenstellingen. Ja. Ja. Maar jij hebt zelf ook op die, op die werkplaats gezeten. Ja. Daar komt daar ook die, die fascinatie vandaan <laughs> uiteindelijk, toch? Want nou, er staat een foto in waar jij als een heel leuk klein meisje in. in Zo'n zo groep uh, staat. Ja, nou ja, ik, ik kwam natuurlijk op de school toen Kees Boeken al dood was. Ja. Ik ben van 67, hij is in 66 overleden. Was hij net een jaar dood, ja. Ja, maar en hij was al langer weg bij de school. En de school was wel al heel erg veranderd. Hij is natuurlijk uh, vanaf het moment dat ze subsidie kregen in 1945... dat was dus ook het moment dat uh, Beatrix op de school kwam... toen is die school eigenlijk in een heel snel tempo uh, ja, salon V geworden... Uh, veel groter, uh, met veel meer echte formele bestuursstructuren en zo. Eigenlijk allemaal tegen het ideaal van Kees Boeken in. Want dat waren nou juist die dingen waar hij vanaf wilde. Ja. Uh, dus toen ik daar kwam, uh, was het wel een, nog steeds een hele vooruitstrevende school. Maar... De scherpe kantjes waren er wel van Ja, zeker. Ja. Maar daar is denk ik toch de kiem gelegd voor dit uh, prachtige uh, boek. Ik was wel heel benieuwd naar waar het allemaal vandaan kwam, ja zeker. Ja. <laughs> ja. En als je dan leest hoe, hoe de, totaal gedesillusioneerd deze man aan zijn eind gekomen is, dat vond ik dat toch ook wel triest. Ja, dat was heel triest. Nou ja, dat, dat uh, vond ik uh, voor dramatisch gezien voor het boek ook wel weer heel mooi. Want ja. levens die goed aflopen zijn natuurlijk ook wel een beetje saai. Ja. Maar goed, hij had het gevoel dat het allemaal voor niets was geweest. Ja. Goed, nou, een prachtig boek. Nogmaals, gefeliciteerd met deze uh, dissertatiebiografie. Uh, Daniela Hooghiemstraat. Het boek heet dus Het leven en de werkplaats van Kees Boeken. En het is een uitgave van de Arbeiderspers. Meer informatie via nieuwsshow.nl. Na het nieuws van het de Vuur kunt u luisteren naar het politieke programma van de Trosk. Kamerbreed dus, met daarin te gast de voorzitters van de Politieke Organisatie. En wie zijn dat? Lieke Smits van de Rood, dat is van de SP. Verder Toon Genen van de Jonge Socialisten, dat is de P van de A. Jariko Vos van de JOVD en Arie Vis van het CDJA. Goed, Kees Boman gaat dat uh, doen en uh, wij zijn er volgende week weer bij de Nieuws Show. Dag.